Dit is Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. plein in het westen van de stad, tientallen huizen ontruimd. Op het plein staat een auto waarin mogelijk explosieven zitten. Er zijn ook flatwoningen ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De politie is al een paar uur met de auto bezig. De politie wil niet zeggen waar de verdenking op is glaseerd.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 Afghanistan is voor vrouwen het gevaarlijkste land om in te leven. Dat komt naar voren uit een internationale peiling, onder meer dan 200 deskundigen. Die zeggen dat vrouwen in Afghanistan vaak het slachtoffer zijn van geweld en nauwelijks toegang hebben tot de gezondheidszorg. Op de nummers 2 en 3 van de lijst staan Congo en Pakistan. Op de vierde plaats staat India, omdat er vaak meisjesbabies worden gedood. De langstzittende burgemeester van Nederland, Huip Zeilmans... van het Gelderse Beuningen, vertrekt. Op 1 april volgend jaar gaat hij met vervroegd pensioen. Zeilmans begon in 1986 als burgemeester in Beuningen. De VVD'er werd vorig jaar nog benoemd voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar... maar die zit er dus niet uit. Na ruim 25 jaar vindt hij het genoeg. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe en vanmiddag vallen er een paar buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in het binnenland... Vanavond opklaringen, morgen opnieuw bewolkt en vanuit het westen regen. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Dit was het en... dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude staat daardoor 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Goedemiddag goed. Oh, ben ik er al? Ja, je bent er al. Oh. Hoor je mij? Uh, nee. Jawel. Ik hoor niks. Hoor je niks? Ben je nee. dood vandaag? Ja. Nee. Uh-oh. Ik hoor niks vandaag. Nou, we gaan wat proberen voor je. Oké. Okay. Maar ik beloof niks. Nee. Ik heb wel een ideetje, zit dus nu opeens te bedenken. Oh, dat is, wel, dat is goed. Als dus jij idee hebt, dat is dat altijd goed. Ja. Uh, goedemiddag, dames en heren. De Vinieljaren, we zijn er weer. Het is woensdagmiddag, het is 15 juni. Het is twee uur geweest, de reclames zijn weer achter de rug. En dat betekent dat wij er weer zijn. Ja, wat leuk. Ja, vind je het leuk? Dat ja, ik vind, vind het wel gezellig. Het is een beetje lastig zonder koptelefoon. Maar goed, dat hoef ja, ik Ja, ik heb wel een ideetje. Dat, dat is allemaal niet belangrijk. Um, ja, we gaan de platen draaien weer vandaag. Um, ik ga u vast even vertellen dat we volgende week een hele speciale uitzending hebben. Ja, dat klopt. Uh, samen met Albert Jan Vos gaan we uh, volgende week uh, Bach in Pop en Jazz doen. Uh volgende week. Dus u krijgt muziek van Bach, maar dan allemaal op andere wijze gespeeld uh, in door jazzmuzikanten en popmuzikanten. Uh, dat kan een leuke uitzending worden. Daar ben ik wel van overtuigd, vooral dat je voor de Bach liefhebbers natuurlijk. Maar ja, hou je niet van Bach, dan kun je, je misschien Bach op die manier nog wel eens ontdekken. Uh, wat gaan we vandaag doen? Vandaag hebben we Rod Stewart in de uitzending. Ja, ja, hij is helemaal live. Hij is speciaal overkomen vliegen uit, uh, uit Schotland vandaan. Ja... Wat leuk. Uh, verder hebben wij de Spencer Davis Groups. Weet u dat nog? Ja, weet u vast. Als u wat ouder bent, dan weet u nog wie de Spencer Davis Group is. Je uh, hoeft alleen maar te zeggen, keep on running. Je hoeft alleen maar te zeggen, uh, give me some love in. En dan weet je weer vast wel weer waar het over gaat. Ja, dat klopt. Uh, de eerste band van uh, Stevie Winwood, Dames en heren, waar hij de grote ster was. En uh, als jochie al als hele jonge knaap geloof dat hij pas 16 of 17 was. Dat hij daar al in speelde. En toen nog gelijk toonaangevend was, was als keyboardspeler... Gitarist en als natuurlijk zanger met zijn hele aparte stemgeluid. Uh, verder hebben we Spin. Uh, park heb. uh, verder hebben we Spin. En Spin dat is een hele aparte band. Die hebben geloof ik maar één, één LP gemaakt. Uh, en, uh, die hebben maar één LP gemaakt. En daar ga ik u straks iets uh, meer over vertellen. Gaan we gaan beginnen met Ron Stewart. De LP heet Gasoline Alley. En dat is uit een periode dat eigenlijk nog niet zo gek veel mensen wisten wie Ron Stewart was. Zijn grote doorbraak kwam natuurlijk met de LP Every Picture Tells a Story. Hallo, mag het even stil zijn? Dank u wel. De klutzen tussendoor. Wat oh, lachelijk. Ja, dat maakt me in de war. Ja, dat moet je niet hebben hè. Nee, dat moeten we niet hebben. Eh. Uh, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, uh, Rod zijn grote doorbraak kwam natuurlijk met de LP Every Picture Tells a Story. Uh, met onder andere Maggie May en Reason to Believe en dat soort uh, werkjes erop. Maar deze LP die kwam daar net iets voor. En hij heet Gasoline Alley. En het is, uh, als ik uh, het goed heb, de eerste solo LP van Rod Stewart. En uh, ik begin maar met de van Gasoline Alley. Dat is het eerste ja. liedje. Sorry, hij tikt wel een beetje, maar dat moet je maar voor lief nemen. Go shut the blood, run cold in my veins Just one favor I'll be asking you Don't bury me here, it's too cold Take me back, carry me back Down to gasoline alley where I started from Take me back, won't you carry me on Down to gasoline Dat. En uh, dat, nummer, dat heet heette uh, Gasoline Alley. En dat was de titelsong van, uh, van, uh, deze, van deze prachtige LP. Ja, sorry, hij uh, tikt een beetje. Daar moet je maar mee doen. Daar kan ik ook niks aan doen. Uh, ja, maar dat hoort er ook een beetje aan. Ja, dan, ja. bij vinyl wel natuurlijk. Ja. Uh, spin, dames en heren. Daar gaan we het nu over hebben. En niet over de beesten, maar over de bandspin. En er zullen waarschijnlijk heel weinig Nederlanders zijn die weten wie dat zijn. Uh, nou, dat kan ik u precies vertellen. Uh, in 1974 uh, werd uh, Rick van der Linden uit Exception gezet. Uh, er waren grote meningsverschillen en uh, daarna maakte Exception nog een LP in een uh, nieuwe bezetting. Maar dat, uh, dat werkte dus niet, uh, want uh, ja, men, uh, Exception was, was toch voor een deel Rick van der Linden en Rijn van der Broek natuurlijk niet te vergeten. Maar goed, die twee konden niet zo erg goed meer met elkaar doorheen deur op dat moment. En dus uh, maakte Ex Exception nog een LP met, uh, met een nieuwe bezetting. Hans Jansen en onder andere ook een, uh, een van de hollestellers erbij. En die LP die heette Bingo, maar die deed niet zoveel. En vandaar dat de heren besloten om het pad van de... Het bewerken van de klassieke muziek maar achterwege te laten... en gewoon met een deel van de mensen die in Exception gezeten hebben... Uh, dan maar een volledig nieuwe band op te zetten. De bezetting van deze band. En, nou, uh, vertel. Nou, nou dat, is, dat is nogal wat hoor. Niet. je niet. Daar zitten daar zit echt uh, hele grote namen in. Uh, de volledige bezetting bestond uit Rijn van den Broek. Die speelde trompet en flugelhorn Jan Vennik deed de fluit, de hobo en de klarinet. En, uh, dus, en de saxofoon En de saxofoons Niet te vergeten. Hans Jansen deed de toetsen. Hans Hollerstelle gitaar en synthesizer. Jan Hollostellen uh, bas. De. Uh, ...toetsen en ook de cello. En Kees Kranenberg junior... ...deed drums en percussie. Dus Rijn van den Broek, Jan Vennek ...en Hans Jansen, die kwamen dus eigenlijk... ...rechtstreeks voort uit de laatste... ...line-up van Exception... Uh, onder de naam Spin. De groep had een bescheiden hitje met uh, het volgende nummer dat we gaan draaien in Amerika. Uh, maar voor de rest uh, gebeurde er eigenlijk niet veel. De, de band heeft ook maar één LP gemaakt. Die kwam in 1976 uit. En uh, nou, het is de enige plaat uh, die ze gemaakt hebben. Daarna heeft nooit meer iemand iets van ze vernomen. Hoewel... Uh, toen wij een tijdje geleden Pieter hier in de studio hadden als gast. Toen is er nog iets van een LP gedraaid die eigenlijk nooit is uitgekomen. Ik weet niet of dat nou nog exception was of dat dat ook al spin was. Maar goed. Wat ik begreep. Ik ja. heb nog nooit spin gehad, alleen Exception dus. Ja, oké. Okay. Het zal de, inderdaad dan wel iets van Exception geweest zijn. Maar goed, in ieder geval spin dus. Met, en, en, het, het is gewoon een lekkere plaat. Het is jazzrock natuurlijk. Um, het heeft niets meer te maken met de muziek van Exception. Ook niet met die sound, ook niet met klassieke muziek. Maar gewoon nieuwe muziek. En lekkere muziek. Luistert u maar. Nummer Grasshopper van de LP Spin. Spin de ik hoor zelfs spinnen op de achtergrond. Ja. Dat is niet goed hoor. Tuurlijk wel. Ja? Tuurlijk wel. Oké, okay, gelukkig maar. Het heeft inderdaad niks te maken met exceptie meer. Nee helemaal niks, het is gewoon lekkere jazz. Maar het ook. is wel heerlijk. Tegenwoordig noemen ze dat funk geloof ik, weet ik veel. Nou, ik vind het heerlijk. Ja, het ja. klinkt lekker, lekkere muziek. Ik, uh, ik heb nou, nee dat is leuk om te vertellen, ik heb nou mijn koptelefoon. Ja. Jij hebt ook er eentje. Ja. Maar die zit op mijn telefoon aangesloten. Dus oh. ik was net boven koffie aan het halen. Ja. Even de koptelefoon gewoon ophouden, want het is gewoon lekkere muziek om te luisteren. Ja. Dus ik heb gewoon de muziek mee naar boven genomen tijdens koffiehalen. belachelijk. Goed he, wat een luxe Belachelijk, hoe bestaat het <laughs> mogelijk. Maar ik uh, moet er even iets rechtzetten, dames en heren. Want ik zei dat ze maar één LP gemaakt hadden spin, is dus niet waar. Ze hebben er twee gemaakt. Um, het is wel merkwaardig dat die tweede mij eh, totaal niet is opgevallen. Waarschijnlijk zal dat ook wel gekomen zijn omdat die uh, niet zo erg in de publiciteit kwam. Maar in 1977 maakten ze nog een LP, die heette Whirlwind. Uh, maar ik, heb, ik wist van dat hele bestaan niet af Ik heb hem dan ook niet, dat is erg jammer Ik heb alleen de eerste LP gespeeld. Uh, maar het is wel uh, uh, Lekkere uh, muziek die de heren maken en, uh, Het is, uh, dan mag je toch rustig zeggen Wel, zeker voor die dagen De crème, de la crème van de Nederlandse popmuziek De Holle Stelletjes en Hans Janssen En, en, en Fennick en, uh, en Jan Vennik, uh, ja? En van de toonaangevende blazers in die tijd ook wel en uh, niet te vergeten Kees Kranenburg natuurlijk. En Rijn van den Broek. Ja, uh, Kees Kranenburg. De zoon van de legendarische Kees Kranenburg. Die uh, ooit in de Ramblers zat, weet je dat nog? Van wie is toch het Loesje? Loesje is het snoesje van de drummer, drummer Van, van de, de Ja, nou, die, de, en die drum solos, dat was zijn vader. Dat was Kees Kranenburg senior. Goed. Dus Loesje was verliefd op Kees? Uh, ja, dat denk ik. <laughs> dat zou best eens kunnen. Nou, iedereen moet het nummer nog wel kennen. Want hij is jongsleden weer in een uh, remix geweest. Ja, dat zal het Helaas. Best... Ja, helaas. Maar de, de echte versie is natuurlijk ja, ja, ik ga eens kijken mooi. of we die uh, ook niet eens kunnen vinden. Dat is misschien wel leuk. Ik heb hem wel digitaal. Maar... Ja, dat ja, nee, vind ik niks aan. Nee nee nee. Nee. nee, nee, nee. Goed, we gaan gauw door, uh, jongens. Want we hebben nog uh, lekkere muziek vandaag. En we gaan straks natuurlijk nog het korre aanlopen doen. We hebben natuurlijk ook de confrontatie nog vandaag. En uh, nog veel meer leuks. We gaan nu door naar een groep die in de jaren 60 natuurlijk begon. Uh, met als uh, grote mannen natuurlijk Muff Winwood. Die later uh, ook nog als producer bekend zou worden. En onder andere Dire Straits ontdekte. Uh, en verder natuurlijk Steve Winwood. De, de, als hele jonge knaap nog, maar toen al met een geweldige stem. En een geweldige uh, toetsenman. Dat uh, kunt u de komende tijd. Uh, komende uren ook nog wel gaan horen, denk ik. Steve uh, Winwood die later. Later natuurlijk met Traffic aan de gang ging ook nog een tijd, een LP heeft gemaakt met Blind Faith samen met Eric Clapton. Die band is, dacht ik, vorig jaar nog weer eens bij elkaar geweest en zijn toen ook op tournee geweest, die formatie, met Jack Bruce en... Uh... Ginger Baker, Steve Winwood en Eric Clapton natuurlijk en uh, nou ja, Steve Winwood heeft natuurlijk ook een aantal prachtige soloplaten gemaakt, waaronder Ark of a Diver en die hebben wij al eens een keer gedraaid in ons programma maar goed, vandaag keert Steve dus terug in de Spencer Davis Group en een van de grootste, grootste knallers die deze band natuurlijk gemaakt heeft Gimme Some Lovin'. maar uh, die hoort u later natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk bewaren we de grootste hit voor het laatst we beginnen met een andere grote hit van de heren Keep On running the Spencer Davis group Spencer Davis die niet alleen dit soort nummers maakte Maar ook uh, uh, echt wel Behoorlijk uh, blues en jazz kon spelen Ik kan me zelfs herinneren dat uh, Dat uh, de flip side Zoals je dat noemt, de B-kant van uh, Jimmy and Lovin' in de tijd Dat was gewoon een jazz blues op een Hemeltorgel, Instrumentaaltje, en het was net of je Jimmy Smith Hoorde bij wijze van spreken dus, maar goed, dat nummer staat helaas niet op deze plaat. Wel heel veel andere uh, dingen, maar daar gaat u natuurlijk steeds meer van horen. Spencer Davis Group dus. En uh, als ik het uh, goed heb, maar ik uh, heb het dan nog niet goede informatie voor mijn neus staan, maar uh, als ik het goed heb uh, was dat ongeveer 1965, 1966, zo in die trend. Spencer Davis, we gaan door naar uh, Rod Stewart van de LP Gasoline Alley. Uh, Rod Stewart deed behalve natuurlijk eigen werkjes, of uh, voor hem geschreven werkjes, ook wel uh, veel uh, covers. Het volgende nummer is in heel wat uh, uitvoeringen bekend, onder andere van Bobby Womack. En natuurlijk ook, het was een hele grote hit voor de Stones. Jawel, de Stones. Maar uh, nu de van, uh, uitvoering van uh, Rod Stewart. En dat rockt, dat rokt heerlijk. It's all over now. Rod Stewart. Hoop ik. Toch? Eh, wat lekker. Hè? En uh, Rod Seward natuurlijk die uh, bekend werd als vervanger van, uh, van, uh, van uh, de zanger van de Small Faces. Uh, nou, dan nou, nou ben ik toch die naam kwijt. Potverdorie, wat erg. Uh, net, net weet ik het nog. En uh, nou schiet het, me te, schiet het er zomaar uit. Wat, wat wil je weten? Uh, de, nou, dat is niet zo lang. Dat komt allemaal wel weer. Oh, oké. Okay. To? ja In ieder geval, uh, hij uh, volgde de zanger van Malfeces uh, op. En, uh, dan ben ik, en dan ben ik nog even de naam van... Ron Wood? Nee, niet Ron Wood. Jeff Beck? Nee. Wiz mm. <laughs> Jones? Nee. Wat uh, weet die man nou toch Ik weet het niet meer Nou oké, okay. uh, als u het weet, dan mag u bellen In ieder geval, <laughs> Rod Stewart volgde die man uh, dus op En ik, ik zit er net aan te denken hoe die man uh, heette En hij heeft ook in, met, met Peter Frampton gezeten in, in, in, uh, in een band Nou ja, uh, ik weet niet wat Misschien uh, heb ik wel Alzheimer of zo, wie weet Steve Marriott? Uh, ja, die bedoel ik Nou, Steve Marriott. Die, zeg dat dan gewoon Die bedoel ik Ja Steve Marriott Die ging samen met Peter Frampton in Humble Pie spelen. En uh, ja, toen, uh, toen zochten de Small Faces dus een nieuwe zanger. En dat werd Rod Stewart. De naam Small werd toen gelijk afgedonderd en toen heette de band De Faces. En op deze plaat, uh, Gasoline Alley, wordt hij dus gewoon begeleid door de volledige Faces. Met uitzondering van uh, Ian McLagan de organist... Die was er niet bij. Want staat op de hoes heel leuk. Die was niet available vanwege een busstaking. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar voor de rest Ron Wood die nu in de Stones zit. Die doet er ook mee. Kenny Ronnie jo Lane? Uh, ja Ronnie Lane doet er ook op mee. Uh, Kenny Jones, Jones. doet ja? er ook op mee. Dus dat zijn uh, een groot aantal mensen uit de, uit de small faces. Zeg maar. Dus oftewel de faces. Het is overigens Rod Stewart's tweede soloplaat. De eerste heette An Old Never Let You Down. Uit uh, 1969. En deze komt uit 1970. Gasoline Ellie En u gaat er nog meer van horen. Uh, is het niet tijd voor... Uh... Denk het wel, hè? The Ministry of Funny Walks? Ja, meneer Jansen. Het kan raar lopen. The Wall of Shame is er tijd voor. The Wall of Shame. Oh ja. ja. <laughs> Sorry. Sorry. ja dat is ook een mooie, mooie naam. The Wall of Shame. The Wall of Shame. In, uh... Of de Wall of Fame. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik uh, denk dat het een shame wordt vandaag. Maar we staan de jury weer. Ja. Dat is niet aan ons. Nee, het... Uh, we gaan beginnen met Queen Queen, daar heb ik wel zin in vandaag Ik vind Queen maar leuk Ja, ik ook, en dat, dat, dat is het meest bekende nummer van hun, ja. denk ik wel We Will Rock You Oh god En wat er tegenover staat, nou nou nou nou, nou. De titel ik van het nummer wat er tegenover staat, dat zegt het denk ik al Maar nou, dat hoor je god. straks dus Ik hou me hard vast Nou, succes, ja. wel een mooi nummer van een Queen We Will Rock You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 Somebody better put your bag into your place. Oh, die is snel afgelopen. Ja, een korte versie zeker? Ja, blijkbaar. Drie minuten, nee, uh, versie van twee minuten en vier seconden. Ik ken alleen deze versie eigenlijk, maar... Ja? Ja, ik ken eigenlijk geen langere versie. Jawel, wij gaan nog verder door. Oké, okay, We Will Rock You dus van Queen. Uh, titelsong ook natuurlijk van de gelijknamige musical... ...die furoren maakt over de hele wereld. En uh, waarin uh, de muziek van Queen werd gebruikt. We Will Rock You. Nou, Maurice, vertel eens. Er zit natuurlijk weer uh, een adder onder het gras... Ja. Helaas wel. Ja. Wil je dat echt weten? Nou ja de, de, de, ja, de jury wil het weten. Oké. Okay. Uh, de, de, de, de, de groep die dit, uh, deze cover te horen brengt... Ja. heette WC Experience. Alleen de naam al. Zeker weer gesponsord door een WC Eend ofzo. Ja, ik denk het. En de titel van het nummer... Ja. Voile shitzooi. Nou. nou. Nou. Ik ben benieuwd... Say Hey, excuse Dat is sociaal bij herfst en al wat alle bomen kauw! Feile, feile, shitsoy! Ik ben blij dat ze het zelf moet zeggen. Nou, ze, ja, ze. Het is in ieder geval duidelijk dat ze. ja, ja. Dat hun uh, titel voor deze paard duidelijk omschrijft wat het is. Ja! ja. Dat vind ik. Wel, wel zelfkennis eigenlijk. <laughs> ik vind ook wel weer humor, inderdaad. Nou, nu vind ik het niet. Ja, ik vind nee, het wel humor. Ik, vind het, ik vind het wel smakelijk. Ik vind het echt niet. Ze hebben gewoon een drum sampletje van Queen gejat. Want dat is natuurlijk wel gebeurd. Ja, tuurlijk. Dat, die drum die, drumbeat, die hebben, ze, hebben ze gewoon gepikt van Queen. Een gitaarsolo. Nou, als je natuurlijk Brian May dat hoort spelen. dan is dat wel even wat anders dan dat gepiel wat je hier hoort. Precies dus, hetzelfde. Zal uh, ze tegelijkertijd zitten? Kijk het is wat precies, er dan gebeurt. Nou, ik, Volgens mij is die van hun ietsje sneller. Maar ik weet het niet zeker. Nee, persoonlijk. Nee, er zit wel een beetje verschil in. Ja, nou, het is niet altijd simpel. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, ik vind, maar goed, ik ben geen jury natuurlijk. Maar uh, als ik de jury een advies heb... De jury is wel heel, plan, heel. Ja. <lacht> ja, wel snel door, Ja, dat is wel heel snel door, in geval. Goed, nou, we hebben het weer gehad. Klaar. Uh, tot Gruis vermalen. Hé hey Maurice, ja? wil je het wel opruimen zo, want anders wordt het bij de, de boven Ja <laughs> Goed, oké. Okay. Ja, dat is even inside dit. <laughs> Moest ik even kwijt. Uh, <laughs> ik heb ook maar even mijn microfoon liggen. de want... <laughs> Geen goed, ga okay, verder. we gaan verder. <laughs> okay. uh, waar had ik het ook weer over? Oh ja, de volgende, de volgende plaat, dames en heren. Laten we even serieus verder gaan. Want Hans trachtte tracht daar een poging toe te doen. Um, spin dus. En, uh, spin, ja, het is niet het enge beestje. Ik maar denk ook niet dat ze een... voor spin houdt. Nee, maar maakt me niet uit ook. <laughs> um, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, Spin, spinnen. een Nederlandse band dus. Ik zei het al, uh, straks al voortgekomen. Eigenlijk dus uit Exception. Ehm... Uh, en uh, ja, ze hebben twee LP's gemaakt. Ik zei net één, maar dat is niet zo. Ze hebben er twee gemaakt. Uh, namelijk deze LP, die heet... Uh, Spin. Spin. En verder hadden we ook Whirlwind. nog... Whirlwind. Whirlwind. En die kwam in 1977. Maar zoals ik al zei, die is uh, waarschijnlijk... Uh, heb ik uh, ja, nooit op de radio geweest, of wat dan ook. Want uh, ik wist niet eens die bestond. Ik, ik dacht, vind wel toepasselijk het eerste nummer van Whirlwind. Ja. Tarantula. Ja, dat uh, vind ik wel weer Maar goed, dat, uh, ja, dat kan, je ook pas, uh, kan je ook zeggen dat het nummer wat we nu gaan draaien ook uh, heel toepasselijke titel heeft. Dat heet ja. namelijk Spinning. Ja, dat klopt. Dat is <laughs> dat het ook. ook. En die LP draait ook nog, die spint. <laughs> ja. Dus. <laughs> nou ja, het spint van af allemaal. Maar in ieder geval, rijmen van den Broek, Hans Hollestellen, Jan Hollestellen, Kees Kranenburg, Hans Jansen en Jan Vennik. Dat waren de leden van de band Spin. En nogmaals, het is in schoonheid gestorven, zal ik het maar zeggen. Want uh, wegens gebrek aan belangstelling viel de band dus in 77 uit Elkander. Heel jammer, heel jammer, heel jammer. Want het was toch wel een uh, prima bandje zo bij elkaar. Spin dus! En het nummer wat we gaan draaien heet Spinning. Dat hem. Spinning heette het nummer van, uh, van deze prachtige band. De Spencer Davis Group, dames en heren, was een groep die bestond uit uh, Pieter York, Winwood, Steve Winwood en Spencer Davis. En uh, waren uh, toen de tijd wel eigenlijk een hele powervolle uh, band in de, de halverwege de 60e jaren. We worden straks al Keep On Running. En uh, dat was uh, een nummer uit november 1965... En uh, later, uh, ja, later uh, zijn er natuurlijk uh, nog vele hits gevolgd. Zoals onder I'm, I'm a Man, uh, When I Get Home en natuurlijk uh, Give Me Some Loving. Nou, u gaat daar nog wel een aantal van horen. Maar wat Spencer Davis Group ook goed kon, was het spelen van gewoon jazzmuziek. Kon ze heel goed. Ik vertelde u straks al dat de uh, bekant van Give Me Some Loving was een pure blues. Instrumentale blues in de stijl van Jimmy Smith. Met Steve Winwood op Hammondorgel En dat klonk ook echt alsof het Jimmy Smith was. Maar ook het volgende nummer wat we gaan draaien bewijst dat de heren echt wel wat aankonden uh, Georgia On My Mind is de titel van het nummer en dat is geschreven door Hoagie Carmichael en u kent natuurlijk allemaal de standaardversie van dit nummer gezongen door Ray Charles dat, was eigenlijk de, ja, dat is eigenlijk de, de, zeg maar, stan de standaardversie van dit nummer Um, er zijn ook uh, nog heel veel andere versies van het nummer. Onder andere ook zelfs van de Nederlandse band De Maskers. Maar, sorry. Dat, uh, was ZZ in niet... De Maskers. Nee, de... nee, dat was geen ZZ in oh. De Maskers. Want ZZ was er toen uit. Bob Balber, dat was ZZ. Die Klopt. was weg. En uh, die is er toen uh, uitgegaan. En toen waren het gewoon nog De Maskers. En die hebben ook een versie opgenomen van het nummer. Maar, sorry, dat uh, haalt het niet bij... Uh, wat u nu gaat horen. Steve Winwood dus in de hoofdrol in dit prachtige nummer van Hokey Carmichael en je zou kunnen zeggen, dus een cover van het, de, de wereldhit van, uh, van Ray Charles. Steve Winwood en Spencer Davis Group in Georgia On My Mind. mensen, ook de jazzkenners niet weten dat een man als Steve Winwood hiertoe in staat als in die tijd al, want we praten dus over 1965, of 1966 en toen was hij nog heel erg jong ik denk dat hij een jaar of 17, 18 pas was en dan al zo fantastisch zingen en ook nog piano spelen en het gewoon aandurven om dit nummer te gaan spelen Wat eigenlijk in dat, die tijd dus een standaard versie was van, van Ray Charles Geweldig vind ik het nog steeds George Oma Mind van de Spencer Davis Group Featuring Stevie Winwood We gaan door nog even met een nummer van Rod Stewart van die LP Gasoline Alley uit 1970 En dat nummer dat heet Only a Hobo Hobo Hobo Hobo, Hobo high five. Ja. Weet wat Hobo newspaper Ja, doen we dat toch? Ja, dan gaan we dat doen. Only Hobo. Zou het laatste nummer van de, dit eerste uur van de vinyljaren. Ja, we gaan naar het nieuws. Hè? Wat, gaat het, wat gaat het snel gaan vandaag? gaat snel, hè? Jezus. Ja, vind ik eigenlijk ook. Oh. Nou, oké. Okay. <laughs> Goed, we gaan naar het nieuws en het weer van drie uur, dames en heren. En uiteraard zien wij ook... En, en de verkeersinformatie ook nog. En de verkeersinformatie ja. en de boodschappen natuurlijk ja. ook nog. Waar gaan we een boodschappen doen vandaag? Weet uh, je dat eigenlijk? Uh, dat weet ik niet. Bij, uh, ik zal wel bij Stiphout zijn Ja, en ja. Eh, Nee, hè? Ja, je favoriet <lacht> <tu>, <lacht> nou, oké, okay, dat mag ik niet Daar gaan we het niet over hebben natuurlijk Want het is een van onze sponsors Dus daar moet je altijd vriendelijk terug zijn Ja, gewoon. maar dat zijn we toch ook oké okay. Nou Ruud, ik zeg uh, tot, tot zo uh, na het nieuws Ja? ja en dan zo. een leuk singeltje? Ja Oké, okay, tot zo Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5